Met informateur Rosentaal over de vorming van een Paas-Plus-kabinet. Gisteren waren de eerste gesprekken. Gisteravond heeft D66-leider Perchbold ook nog afzonderlijk gesproken met zijn collega's Rutte van de VVD en Cohen van de Partij van de Arbeid. Over de inhoud van alle gesprekken is niets gezegd. De verdachte van de mislukte aanslag op Times Square heeft voor de rechtbank in New York school bekend. verdachte Faisal Shahzad... Dat aanslagen op de VS zullen doorgaan... ...zolang de Amerikanen zich niet uit Irak en Afghanistan terugtrekken. Ze zat parkeerde op 1 mei en auto met explosieven op Times Square. O, het ontplofte niet. Twee dagen later werd hij opgepakt. De politie in Friesland heeft een man uit Dokken aangehouden... ...omdat hij betrokken zou zijn bij de dood van een 24-jarige vrouw... ...ook uit Dokken. Ze werd sinds gistermorgen vermist dat een familielid haar fiets in het park had gevonden, begon de politie een onderzoek. Gisteravond vonden de agenten haar lichaam niet ver van de fiets. Amerika maakt zich zorgen over het besluit van Iran om twee VN-inspecteurs niet meer toe te laten. Volgens Washington is de beslissing symptomatisch voor de lang bestaande praktijk om inspecteurs te intimideren. Gisteren liet Iran weten dat twee medewerkers van het Internationaal Atoomenergieagentschap niet langer welkom zijn. Ze zouden informatie over het Iraanse nucleaire programma hebben gelekt. Ook zouden ze bij het IAEA een rapport met fouten hebben ingediend. De Tilburgse voetbalclub Willem II is opnieuw in financiële nood. De club loopt een subsidie van bijna 4 ton mis, doordat de gemeenteraad er niet mee instemt. de meerderheid van de raad ontbreekt het aan een duidelijk plan. De clubleiding van Willem II spreekt van een heel grote klap voor de club. Het is onzeker of de spelersalarissen nog kunnen worden uitbetaald. Vorige maand werd de club op het nippertje van de ondergang gered, doordat de gemeente Tilburg de huur van het stadion verlaagde. Het weer helder, het koelt af tot 5 graden, lokaal onder de windbank ontstaan, overdag droog en zonnig, 18 graden op de padden, graden in het zuidoosten. Dit was het